Dit was het nos Label. Radio 1 VPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. En in dit uur gaan we op reis met onder meer de Orient Express. In mei 1977 wordt de Orient Express als treindienst van Parijs naar Istanbul opgeheven. Een nachttrein onder de naam Orient Express blijft echter rijden... van Parijs naar Boedapest en Boekarest... maar die zou eigenlijk niet diezelfde naam mogen dragen. De Orient Express was een beroemde luxe trein van de compagnie internationale des wagons-lits, die van Parijs met aansluiting vanuit Londen naar Istanbul reed. En deze trein reed als lijndienst met onderbrekingen en via verschillende routes. Onder verschillende namen, tussen 1883 en 1977 dus. Tot 13 december 2009 reed de trein nog als een gewone internationale trein tussen Straatsburg en Wenen. En ook worden onder de naam Orient Express speciale nostalgische ritten georganiseerd. Ja, romantiek, nostalgie en spanning passeren de revue. Wanneer je over de geschiedenis van deze beroemde luxe trein nadenkt. In de radioarchieven wemelt het van de reportages en documentaires over treinen en treinreizen. Volgens het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid komt het nu volgende fragment uit een tweedelige schoolradioserie van de KRO uit 1982. We vragen ons even af of dit daadwerkelijk schoolradio betreft... maar over de Orient Express gaat het zeker. Een verslaggever, die reist mee met een plezierrit in de luxe trein... en wil onder meer weten hoeveel vlees er nou mee moet op zo'n reis. Het is al ver in de ochtend. We zijn Ljubljana zojuist gepasseerd. Uh, is voor de eerste keer dat u een dusdanige reis maakt met de trein? Ja, dat is voor de eerste keer. Anders reist u per... Meestal per vliegtuig, soms per auto. Dat hangt er een beetje vanaf. En vannacht, hoe is dat gegaan? Uh, niet zo best. Nee, nee. ik heb weinig geslapen. Maar dat lag niet aan de organisatie, moet ik er meteen mee zeggen. Bij die kadans brengt je niet in slaap? Oh, mij niet, nee. nee. Nog meer mensen met slaapmoeilijkheden gaan? ja, ja. ja. ja. Goed geslapen. Ik heb uitstekend geslapen, ja. Ik ben misschien 6, 7 keer wakker geweest, maar ik heb uitstekend geslapen. Prima. Ja. De race die u nu maakt, is dat, is dat de eerste keer? Het is de eerste keer. En uh, ik hoop dat ze het vaker deden. Nee, ze kunnen het best uh, vaker herhalen, zo'n race. Dat bevalt ze je goed. En u? Mijn ja, is ook de eerste keer. Het bevalt me erg goed. Ik heb erg goed geslapen. En, Ik heb uh, in naar bed gegaan. Hoe laat? Net na die idee, want uh, de rode wijn die werkte. Goeie wijn, hè? Huh? Goeie, wijn, goeie, wijn, goeie wijn, wijn, he? hele goede wijn. Uh, is het u gewoonte om per trein te reizen? Nee, niet. Zegt u? Is het uw gewoonte om per trein te reizen? Ja. Had ja. u er nog geen gewenst tegen de Nee, dank Oh, je wilde wat vragen hè? Ja, ik wou eens vragen van uh, hoe bent u erop gekomen om deze reis te gaan maken? Omdat de afwisseling van uh, met de trein, met de boot en terug met het vliegtuig ons wel aansprak in uh, acht dagen. En, en gezien dat de vooraanstaande personen vroeger altijd hun verjaardag in de Orient Express vierden, leek het mij als gemiddelde Hollander ook wel gezellig. Hartelijk gefeliciteerd mag ik dat zeggen. He? Dan nemen we er ja. nog eentje op, hè? Ja, dankjewel. Ja, doen we het. Proost. We beginnen met een heerlijke Orient-cocktail. Hoe ziet die eruit dan? Fantastisch. Ik weet niet wat er allemaal in zit, maar... Er zal waarschijnlijk iets van... Uh, Hoe heet dat er Rie? Campari. S dan. Campari en, en, en sliroïets. En het smaakt inderdaad <laughs> naar meer, ja. <laughs> en... Gisteren stond je op het bron. En Wat voelde je toen eigenlijk? Van, ja, nou goed, we gaan dus. Hè? Maar wat, wat is nou zo je indruk als je op zo op zo'n bron staat? En nou, de trein als... gaat aankomen. Nou, ik heb kinderen en een kleinkind al. En ik voelde me als een kind. Zo leuk, lekker op reis. Iedereen feestelijk. De hele ouderwetse locomotief ervoor. En dan dacht ik... Toen ik met mijn kinderen op vakantie ging naar België, waar daar woonden mijn ouders, hadden we ook die stoomloks. En dan was ik altijd zo kwaad, want dan werd je zo smerig. En nu vind je het leuk. Maar je ziet ze niet meer. Nee, vind het heel leuk. Nou, voor mij was het een uh, stukje nostalgie, wat we uh, proberen te laten herleven, maar wat in deze uh, tijd toch wel erg moeilijk is. He, we willen dat wel, die nostalgie die willen we wel, maar de tijd is toch wel even veranderd. En dat is toch wel leuk om dat in ieder geval te proberen... om dat eventjes, eventjes in een, een reisje van drie dagen even terug te uh, proberen te vinden. En de omgeving is er wel naar, hè? Grandioos, ja. De omgeving is schitterend en het weer werkt natuurlijk fantastisch mee, ja. ja. En u zit hier lekker uitgebreid in een breed vertuig En dat is wel fijn, hè? Dat is uitstekend. En Mijn kinderen zijn stik jaloers omdat zij naar school moeten en wij hier zitten. Vooral de oudste had dit ook allemaal graag mee willen maken. Omdat hij, uh, hij is 12 jaar en alles wat rijdt en, en draait, dat vindt hij uiterst interessant. En ik denk dat hij uh, dat hij helemaal niet leuk vindt dat wij het hier zo lekker hebben. Wanneer is bij u opgekomen om bij uh, deze trein te zien? Uh, mijn man zag de folder van Hotelplan en wij zochten een vakantie voor in de zomer. En hij komt de kamer binnen en hij zegt ik heb nu wat gevonden voor het voorjaar voor ons samen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk geboekt. En toen waren we nog erg vroeg. Dus uh, wij zitten in een uh, wagon en nou, we rijden mee. Het is, het is fantastisch. Heerlijk. U houdt van trainen. Ja, ja, ik ben daar een beetje, een beetje liefhebberij van me. Dat, vooral dat oude gedeelte, het nostalgische geheel daarin, dat is, dat is het leuke. Stoom en ja, het eerste gedeelte was natuurlijk prachtig gisteren. Dat, dat wel. En het is, ja, ik heb een modelbaan, je leest daar literatuur over. Het is gewoon een, totaal iets anders dan dat je normaal in je werk doet natuurlijk. Het is een heerlijke afleiding en daar zit je nou middenin. De zon schijnt gezellig in het restauratierijtuig en ik ben hier tezamen met Kat Waggonli en Van de Broek Waggonli. Naast ons nog de sneeuwde bergen en eh, iedereen is hier eventjes bezig met wat koffie drinken, drankje, een stukje koek erbij. Maar we maken een reis naar Athene. Het is een aantal dagen. Er zal toch wel het een en ander ingeslagen moeten worden. Ik, ben, ik denk maar alleen al aan vlees. Wat heb je daar nou voor nodig al die dagen? Wat moet er allemaal binnenkomen? Om de 400 gasten die aan boord zijn van deze trein te kunnen voorzien van vlees... en alles wat daaromheen uh, direct mee verband heeft... dan praten we over een 150 kilo vlees. We praten over een, een 200 kilo aardappels. Over 50 kisten bloemkolen... 10 kisten broccoli, 15 kisten Blakeselery. Nou, gegeten kan er worden, maar gedronken moet er ook worden. En ik denk dat er ook nogal wat aan boord komt. Dat is inderdaad zo. We hebben bijvoorbeeld rond 500 jenever, 400 whisky, 200 sherry, 200 port en vermoed, 1200 halve flessen wijn, 300 hele flessen wijn. En uh, koffie hebben we ook aangedacht, bijvoorbeeld 7000 koffiebekers met speciale opdruk, 45 kilo koffie, 7000 kannetjes room, 7000 suikerklontjes, 800 theezakjes, 3000 biertjes en 3500 frisdranken. Uiteraard de zaak zal dit niet allemaal geconsumeerd worden, maar we hebben het in ieder geval aan boord. Ja, je moet er rekening mee houden. Ja? En niet te vergeten de 250 flesjes champagne die ook nog aan boord zijn. Wordt goed gebruik van gemaakt, hè? Daar wordt royaal gebruik van gemaakt, ja. Al heb je nog zoveel drank aan boord, maar een van de eerste behoeften van de mensen is toch water. Niet alleen om te drinken, maar ook om zich te wassen en ook voor in de keuken, je kunt koffie zetten. Hoe gaat dat met water? De watervoorraad die wij aan boord hebben is altijd vrij beperkt. Per rijtuig is dat 500 liter. Dat lijkt een heleboel, maar als je bijvoorbeeld 5 series diner draait... ...dan moet er ook voor 5 series afgewassen worden. En dan gaat het hard met die 500 liter. Er moet ook het nodige van afgenomen worden voor het zetten van koffie en thee. Dus u begrijpt wel, het water dat is voor ons een zeer kwetsbaar punt. Uh, onderweg wordt uh, beladen, bijvoorbeeld de laatste stop in Nederland, Venlo, daar hebben wij water gekregen. Zoveel dat het overliep, dus in ieder geval genoeg. En uh, onderweg is dan ook nog getankt in On, dacht ik. En Vila hebben ze hem ook weer bijgevuld. En is het allemaal drinkbaar? Uh, dat is allemaal drinkwater. Alleen, er wordt geadviseerd dit water niet zo uit de kraan te drinken. Zo zachtjes aan naderen we Zagreb. En ook daar op het station een welkom door het nationale gezelschap Lado. Over de oriënt zijn talrijke anekdotes te vertellen. Hans Haneberg van de NS heeft er een groot aantal verzameld. Ik heb zo het een en ander verzameld. Ik ben ook een beetje liefhebber van het vasthouden van de oude dingen. Alhoewel ik de nieuwe ook wel wil zien. Ik heb wat treinmodellen. Ik heb ook een paar oude restauratierijtuigen uit die tijd. En wat ik verzamel is vaak ook papier wat anderen hebben geschreven. En daar maak je dan zo'n brochuretje ervan. Nou, je kunt zeggen, daar zullen we eens drie anekdotes uithalen. Een van de anekdotes was een Turkse pasha, die uit Athene kwam, in de richting Wenen... en uiteindelijk over de verrichtingen van de machinist zo tevreden was... dat hij hem heel goedgunstig, de machinist bij aankomst in Wenen... een vrouw uit zijn harem cadeau wilde doen. De machinist heeft even getwijfeld, maar met het oog op de uitleg thuis... toch maar beleefd geweigerd. Een ander verhaal, maar dan toch een echte ook hoor heus. Dat was dat de meneer Apraxin, een graaf, ze weten niet de nationaliteit meer... Die nam op zijn reizen met de Orient Express. Die hij alleen maar een stuk gebruikte omdat hij de keuken zo goed vond. De maaltijden die de kok klaarmaakte die waren exclusief van de Orient Express. Kon hij thuis zeker niet krijgen. Dus hij reisde een paar uur met de Orient Express mee. Maar dat was pas compleet voor hem als hij zijn eigen vijfmans orkestje in de buurt had. Diner met muziek. Hij boekte zes plaatsen in de Orient Express. Hij ging eten en de muziek speelde. In de trein naar... Athene. 20 jaar. Ik hoor, 20 jaar getrouwd. Dus wij hadden een motief om een leuke reis te zoeken. En mijn man die is naar het reisbureau gegaan. En dan komt hij terug met een pak met informatiemateriaal en allerlei cruises. En iedere keer kwam toch mijn idee weer, hè, die Orient Express. En dan s'avonds nog eens over gehad, weer die Orient Express. En die heeft het toch gewonnen. En dan zit je dan hè, in de trein naar Athene. Verschrikkelijk leuk. Ja, ik ben toch blij dat dit geworden is. Dat wel. Ja, heel leuk. En nu? Ja, die Orient Express die heeft het uh, echt gewonnen. De spanning, de nostalgie die, die uitstraalt. Ja. En uh, nou, wij hopen dat ook te vinden. We hebben het reeds gevonden door uh, gezellige partners te hebben in uh, onze compartiment. En uh, een gezellig tineetje uh, gehad. Ik heb het uh, champagne niet. Ontvangen inderdaad met uh, een glas champagne. De hele atmosfeer, dat uh, ademt toch romantiek uit. Ja, die romantiek. Het was al in 1927 dat mevrouw Zimmer uit Amsterdam... met de Orientexpress naar Athene reisde. Oh nee, niet alleen. We waren maar met z'n drietjes. Mijn man en ik en een kleine baby. Een baby van uh, een half jaar ongeveer. Het is een hele onderneming. Dat was het, dat was het inderdaad. Maar we hadden hulp van uh, een uitstekende. Uh, conducteur van de slaapwagens. die uh, bijvoorbeeld flesjes voor het kind in orde maakte. Wij hadden toen een preparaat meegekregen. van onze huisdokter. En dat konden we daar gebruiken dankzij die. Uh, die uh, dingen van de slaapwagens. De, conducteur, de controleur van de slaapwagens. die zorgde voor zuiver gekookt water. En dat moest erbij gedaan worden. En dat deed hij dan. Maar en dan maakte hij dat flesje vol. En zo kreeg het kind onderweg te eten. wat hij anders nooit natuurlijk zuiver gehad had in een gewone trein. Dat was onmogelijk. Dat kon alleen maar in de Orient Express. omdat ze daar een aparte uh, controleur hebben. die voor mensen die uh, ook invalide mensen mochten. ook mee konden, ook mee destijds dus al. En daar werd voor gezorgd. Hoe vond u dat de trein eruit zag? Nou. De buitenkant van de trein die was erg geswanneerd. Die zag er uitstekend uit. Het was een, een destijds luxe trein. En van binnen ook was die ook uh, erg mooi ingericht. En uh, was wel, werkelijk, je kon merken dat je in een andere trein zag, zat. dan Normaal in die, in die dagen. Want het was nog maar in de begintijd. Maar de, na de hand bleek het dat de, de toestanden waarin de de plusje treinen en zittingen verkeerden. dan nou, niet zo zuiver waren als we hadden gehoopt. Maar dat, konden we ook, dat hebben we dan genomen voor wat het was. Omdat we zo goed verzorgd werden. Ja, de enige angst die misschien had, uh, uw kind. Ja, maar dat wist ik wel. Dat verzorgde ik ook. Dus ik keek voortdurend naar of er geen, geen, geen ongewenste uh, beestjes daar rondwandelen. Dus dat was natuurlijk het kind nakijken. Hè? Die zorg die je voor het kind had, die werd grotendeels opgevangen door de controleur van de slaapwagens die we hadden. En die ons ook waarschuwde toen we door Joegoslavië gingen: dat daar zo ontzettend veel muskieten boven die rivieren, uh, of die ene grote rivier dan uh, zweefde, dat we de raampjes ondanks de hitte moesten sluiten. uit gevaar om uh, blauw gestoken te worden door die muskieten. En daar moest dat kind natuurlijk ook uh, voor gevrijwaard worden. Daar moesten we ook voor oppassen. Maar alles is goed afgelopen. Zodra we dan, dan Joegoslaaf door waren... was ook die zorg voorbij. Die conducteur die we hadden... die was werkelijk fantastisch zorgzaam. Als we naar de restauratiewagen gingen... om te eten... dan zorgde hij voor het kind. Dan bleef hij naast het kind zitten. Hij speelde met het kind. En hij gaf het op tijd zijn flesje. We konden er rustig anderhalf uur wegblijven. Nee, dat was een voorbeeldige conducteur. Dat is werkelijk een fantastische man. Volgens de gegevens van beeld en geluid... zou dit een schoolradio-uitzending van de KRO geweest moeten zijn uit 1982. Zeker weten doen we in ieder geval wel dat het over de Orient Express ging. In 1974 reisden Jan Tittel en Peter Flik voor VPRO Vrijdag... met de Orient Express van Parijs naar Istanbul. In 1976 maakten ze samen een treinreis naar Constanta. 23 jaar later maakt verslaggever Peter Flik diezelfde reis... naar de Roemeense havenstad Constanta. Maar nu is een eentje... of. Misschien ook niet. Hij laat tijdens zijn reis verschillende stemfragmenten horen... van zijn acht jaar daarvoor overleden vriend en oud-programmatechnicus Jan Titel. Hij nam een recorder mee met opnames van Titel... en nam zodoende zijn overleden vriend mee op reis. Het werd een ontroerend verslag. Luistert u naar een aflevering van Ongehoord uit 1999. Ik heb me lang op dit programma voorbereid... Ik vond het eigenlijk een, een heel erg leuk en tegelijkertijd een beetje angstig. Want wie reist dan met zijn overleden vriend? En er was één verdediging. Ik ben jou nooit vergeten. Ik denk eigenlijk bijna ben elke week aan jou. hoe het leven is doorgegaan. Dus waarom zouden wij niet op reis gaan? Alleen er was iets van ongelijkheid. Ik kan nu zeggen wat ik wil. En jij niet meer. Want alles wat jij zegt in dit programma en nu tegen mij... Dat heb je 25 jaar geleden, precies 25 jaar geleden tegen mij gezegd. En daar kan niets aan veranderd worden. En ik kan nog van alles zeggen, maar het is heel raar. De opnames die dan nu gemaakt worden tussen jou en mij, die zijn in oktober. En de uitzending vindt plaats op 21 december. En als het eenmaal 21 december is dan kan er ook niets meer veranderd worden aan wat ik gezegd heb. Dus we zijn toch weer een beetje gelijk. Ik heb wel wat macht over jou, maar ik doe dat dan ver. Ik weet hoe je ongeveer dacht. Dus we gaan nu weer met elkaar om. We gaan een reis maken met een trein. Ik wilde eerst naar Istanbul, maar wat jij niet kan weten is... dat de lijn tussen Belgrado en Zagreb totaal vernield, vernield is door een oorlog in Kosovo. Dat, dat kan je niet weten... Ik vertel dat het je nu. Dus die reis kunnen we niet zo maken. En dat Istanbul is afgevallen en ik heb besloten naar Constante te gaan. Maar we, we hebben ooit op de reis gemaakt naar Constante aan de Roemeense Zee, Aan de Roemeense Zee, Constante in Roemenië aan de Zwarte Zee. En daar eenmaal gekomen heeft zich tussen ons een wonderbaarlijk gesprek afgespeeld. Dat gesprek gaat dus opnieuw en dan laat ik jou dus meer aan het woord wat je toen allemaal zei. En ik heb een cadeautje voor je. Voordat we op reis gaan. Je houdt van stoom. We zijn nu los van de tijd. En alle tijden lopen door elkaar. 1974, 1999. En ik neem je nu mee terug naar 1992, 1993. Daar ergens op een bron in de voormalige DDR. Waar ik voor jou een piano heb neergezet. Want er komt een stoomtrein aan. En daar hou je van. En dat... Geef ik je nu als cadeau. En nadat het ding is aangekomen, dan stappen we in de trein samen weer naar Constanta in Roemenië. Hier komt de stoomtrein voor je. Ik oh, heb dat dan zo beën. Ah, Is erg goed is, zoals we in deze trein. Jazeker, Johan Gulat, so, sorry, dat is Hongaars, ik woon tegenwoordig in Hongarije. Dat wist je niet. Maar ja zeker, die sfeer is goed. Dat klopt, dat klopt. We maken een rij van. Uh, we absoluut niet weten wat ons boven het hoofd houdt. De meest enge dingen. Ik vind er weer een vreselijke kerkboom boven op mijn huis daar, dat slaat ook nergens op. Ik wil kerstboom Peter. We zijn in dat, dat afschuwelijke Duitse land hier kerstboom Peking. Een de hoeken met een kerstboom erom. Nog een kerstboom daarna. Ja, kerstmis, kerstmis. Uh, bij mij is het nu geen kerstmis, maar ik kan daar heel goed zonder. wel een prachtig landschap wat hier voorbij komt. Het, Hongarije is wel heel erg mooi, maar kerstmis, nee, nee, nee je Jan, ik heb het gevoel van een zekere onheil. Ik weet niet hoe dat komt eigenlijk. We doen de meest enge, verschrikkelijke dingen kunnen er onderweg gebeuren. De man is een vreselijke schuimachter die naar de godsgang verzorgen. Zijn vrouw al niet kunnen beginnen. hij mag dat doen. Want zijn werk. Ja. Nou, dat is nog niet het ergste. Maar dat hij aan het oplichten sloeg, zegt... Jezus Christus, we reizen nu met een klein hondje. En komt hij het coupeetje binnen en zegt... Ja, ja, ja, ja, dat vindt de chef niet goed. Daar moet voor betaald worden. Maar vooraf dat we deze reis geboekt hebben... bleek dat helemaal niet zo te zijn. Maar hij wil dus geld hebben. Dan is die gewoon toen met 65 gulden er vandoor voor het hondje, brengt ook niks terug. En tot overmaat vervangen. en het vreemde is... Uiteindelijk kwam er een soort chef, de conducteur van de trein... en die wilde 16 gulden hebben en die schreef een kaartje uit. Dus hij is er gewoon met geld vandoor. Hij is een gemene, vervelende oplichter. Hij heeft geen koffie, hij heeft geen thee, hij zet de kachels niet aan... hij maakt de bedden niet op, hij hangt maar gewoon in zijn... zijn, zijn, zijn een bij zijn kastje waar niets in zit. ...van een grijzelijke man. Ik heb zo'n raar idee. Wat, wat, wat gaan we nou eigenlijk doen? We reizen helemaal naar Constanta, de Zwarte Zee. Dat duurt nog uren en uren en uren, maar... ...wat, wat daar te doen dan? Wat, wat moeten we ons bijvoorbeeld voorstellen? Nou, ik vind dat we het toch wel ergens nu aan mee bezig moeten houden. Want je kan nou wel uitstellen dat je daar bent. Maar over die dertig uur staan we daar. En dan kunnen er we westens de meest vreselijke enge, lugubere dingen gaan gebeuren. Hotel in Budapest. En. onmiddellijk worden we. Ja, hoe moet ik het zeggen? Voorzichtig. Want dingen breken gauw hier af hoor. En dat, dat lijkt niet. Eh, prettig. Dat, dat moeten we voorkomen. Dat is toch zo? Zo moet het toch? Nou, voorzichtig. Heel voorzichtig. Niet vooral nergens te hard op leunen. Niet te hard ergens aankomen. Heel voorzichtig de gordijnen open doen. Vooral niet uh, aan wastafels te veel gaan leunen. Want dan vallen ze onherroepelijk allemaal uit de muur. He, ook niet altijd rekenen dat er warm water is. Want laatst waren we in een hotel in, uh, in Roemenië. Maar <coughs> nou, dan kon je de kraan wel een halve uur laten lopen. Er kwam geen warm water uit. En beneden beweren ze weer een hoge laag. Daar komt warm water uit, dat is warm water. Dat warm water, dat, is, dat, is, dat werkt en dat moet het doen. Als het niet doet, nou, dan ligt het aan jou dat het er niet uitkomt, niet aan u. Maar je hebt geen warm water, je kan dus niet in bad. Nou, vooral jij zeg. Ik wil je niet afvallen, want je bent mijn vriend. Maar eh, oppassen, dus hè. Heel voorzichtig met die dingen. Hè? Met alles wat je beetpakt, voorzichtig, voorzichtig, want het valt zo uit elkaar. Alles valt vanzelf uit elkaar. Een kast valt de deur uit als dus je een beetje wild doet. Zoals jij gewend bent het te doen... zoals wij het hier in Nederland gewend zijn te doen... dan moet je hier niet gaan toepassen. Want het komt onherroepelijk naar beneden. Ik kan me best voorstellen dat mensen in groepen reizen... of, of gewoon met het vliegtuig gaan. Want zo met een trein Oost-Europa in... en als je bijvoorbeeld alleen zou zijn... nou, nou, nou, nou... Dat, dat, dat red je gewoon niet. Er gebeurt steeds wat. Je moet van alles verdedigen. Alles wijzigt zich steeds. En dit, dit kan je toch in je eentje niet doen? Helemaal in je eentje. Nou. Dan moet je wel van hele goede huizen zijn om, uh, om het te volbrengen. Ja. Dan moet je wel heel sterk in je schoenen staan... Het is wel heel erg moeilijk hoor, als je dat alleen moet doen. Als je je eigen bagage bij je hebt en de een niet op de andere kan passen. Dus als er twee je tweeën bent, kan je zeggen: Ik ga weg, blijf jij bij de bagage staan. Ik haal een lagentje of ik geef iets vragen of wat dan ook. Maar als je dat helemaal in je eentje moet doen met een vrij grote koffer, als je 14 dagen weg gaat, dan heb je toch een behoorlijk, ja, toch een redelijke koffer bij je. Als je die constant moet voorslepen achter je al om aan iedereen te gaan vragen: Spreekt u Duits, spreekt u Frans, spreekt u Engels? Nou, ik geloof dat je dan wel heel sterk moet staan om, uh, om dat te voldringen. Ja, dat zie ik eerlijk gezegd niet zitten. Weet je wat ook zo is? Het aantal vragen neemt steeds toe. Steeds is er een, een situatie waarvan je denkt, hoe, hoe zit dat nou eigenlijk? Een tijdje geleden zit ik uit een hotelkamer te kijken naar een meer. En daar is een man te water gegaan, het is, het is winter, in zijn onderbroekje met een schep. En hij schept uh, van de bodem van, de, van het meer modder en gooit het op de kant. En dan kijk ik een tijdje niet en dan is die uit het water gekomen... loopt een beetje zich warm te rennen... gaat vervolgens terug naar die hoopjes modder... en gooit het weer terug in het meer. Ik bedoel, wat, wat, wat gebeurt er dan toch eigenlijk? Wat is die man aan het doen? En zo zijn er zoveel dingetjes waar je steeds een antwoord op wil hebben... maar het gaat vaak niet. Nee. Nee. Je krijgt, normaal eh, je er langer bent... minder antwoorden op de vragen die je... In het begin probeer je ze nog op te lossen, probeer je allemaal nog wat te begrijpen. Op den duur zinkt ook de moed een beetje in je schoenen. Om nog maar iets te gaan vragen, want je krijgt er namelijk toch geen antwoord op. Veel on onbeantwoorde vragen, dus daar komt het op neer. Heel veel, heel veel vragen. Ook wat je ook... oh, en afgezien van het feit dat wij nog steeds over de praktijk hebben... maar de emoties die je opdoet van de meest waanzinnige... ...dingen die je om je heen ziet, die zo verwarrend werken. He, dat die mensen daar met gasflesjes over de straat zeulen... ...met een, in een klein wagentje en zo doelloos mee verder lopen... En ...dat je ze een half uur later ergens anders ziet lopen met hetzelfde flesje. En dat doelloze overladen, bijvoorbeeld op die lighterwagons die wij gezien hebben... ...in die pas, dat eindeloze overladen van een soort gras... ...van de ene wagen op de andere... En de traagheid waarmee dat gebeurt... dat je denkt, kom jullie ook nog wel een keer thuis met zo'n zo s s'avonds laat. Als je auto autorijdt, hebben we ook gedaan, tenslotte We Hebben we ook autoervaring. Het is s'avonds op straat levensgevaarlijk. Want je hebt lampen aan, maar die luiterwagons... en die fietsen... die zwaaien over de weg, ook vanwege de kuilen die ze omzeilen moeten... die wegen ze allemaal even slecht. Waar waarom ja. verplaatsen die mensen zich zoveel? Honderden, duizenden mensen, s'nachts, overdag. Steeds maar op weg. Ja, Daar kan je geen antwoord op dat weet je niet. Dat kan je ze ook niet vragen, want ze verstaan je niet. Ze zijn eeuwig op reis, op reis, op reis, op reis, op reis. Ze verplaatsen zich bij honderden gelijk bestormen treinen. Ze zitten overal aan nergens. in. Stinken vreselijk, wassen ze zich niet. Ze zijn vies. waar je in kijkt. Het kan water zijn. Het kan gods eigen natuur zijn. Weet jij Jezus Christus beter waar je in kijkt? Waar kijk je nou in? Hier, waar kijk je nou in? Kijk, hier. Hierboven is het dan nog licht gekleurd van de zon. Moet je het donker, maar kijk, waar kijk je nou in? Ja. ja Jan, nu beginnen zich toch dingen te breken. Onze merkwaardige reis, terwijl jij dood bent en ik dan nog leef. Want we zien verschillende dingen. Jij ziet iets in 1974, terwijl ik, als ik nu naar buiten kijk... Ik, ik zie een land wat, wat verpletterd is door het communisme wat kapot is. Ik zie fabrieken die niet meer werken. Ik zie, ik zie koeien aan ze zijn huisjes vastgebonden. Ik zie mensen schokken in maisvelden die nog uh, iets te eten zoeken. Er is hier vreselijke armoede en chaos. Er zijn woonwijken door Ceausescu neergezet voor, voor boeren. En die boeren zitten daar nu nog in, kunnen ook al nooit meer terug. Die woonwerken, die rotten, want beton, beton rot overal ter wereld. En hier dus ook. En het rotten van beton is dat als het uh, kapot is, het gaat niet meer weg. Overal liggen brokstukken beton. Er zijn spoorreels die het, het niets eindigen, kapotte bruggen. Het is één grote, vreselijke vuilnisbelt met zwerfkinderen en zwerfhonden. Dat zie ik nu. Je ziet die Mooi is Gods natuur, hè? Ik moet er dat toegeven? Hè? Dus kijk eens op je hier maar ziet, die wolken. Die opeenstapeling van dingen. Hoe ervaar jij dit nou moet je laten nou zien krijgen? Ik kan het nu even niet meer zien, die schoonheid omdat Er is iets voorgeschoven, er is een ellende, een gebloeder is er voorgeschoven. Die mensen die krabbelen door het leven nu en komen de komende generatie niet eens bovenop. En daarom kan ik het niet meer zien. Er zijn jaren verstreken, jongen. Er zijn jaren verstreken. Voel jij je overwonnen met Gods Natuurlijk zelf, Peter? Met, met het wezen en het zijn van de dingen? Nee. Ja, dat is nou vreemd. 25 jaar geleden zei ik, zei ik nee tegen jou. Maar ik, ik zeg nu wel ja, ook ouder geworden. En je, je komt daar dichterbij en dan voel je ook wel een zekere rijkdom. Alleen nu ik kijk, ik kan er niks aan doen, maar ik zie zoveel narigheid. En, uh, dus dan is het even niet aan de orde, maar er zijn andere landschappen. Als het stil is, je ziet het allemaal niet, hoe moeilijk, mensen, hoe moeilijk de mensen het hier in uh, Roemenië hebben. Dan gaat het misschien wel. Misschien komen we er later nog over te spreken. Of kan er überhaupt niet over gesproken worden. Het is niet in woorden te doen. Toonlok. Nee, Peter, hoor dat nou toch nou beleven. Heel een heel raar gevoel is dat voor het eerst in mijn leven dat ik het zo ervaar, omdat ik nu met jou op reis ben. Terwijl je, nou ja, je weet het, wat er is. Ja. maakt ook geen pest uit, natuurlijk, of 1892, of 1882, of 1974. Dat vind ik natuurlijk inderdaad helemaal. is het tijdeloos. Ja. Het mat wel af, hè? Goede god, Na nou, zoveel uur. Dat voel je ergens in je lijf. Nou, hoe, hoe zie jij dat? Dood ga je in het terrein. Je moet kapitaal uitgeven. En je gaat gewoon kapot. Misschien moet je nadenken dat het allemaal kosten? Je gereis van ons twee. Je je uitgegeven. En hoe je, voor, hoe, hoe, hoe je behandeld wordt. Hoe je eruit gegoten hebt uit het trein En erin en eruit gezet wordt hoe je onduidelijk moet rondrollen, en niet met je heilig. Dit was een vreselijke ogenblik, zeg maar. Goed, goed, S'nachts komt een mevrouw, in, die vlot Engels spreekt, in Uvo, op je bed gaat zitten... En met een geldkist voor zich op schoot... en die gaat je vragen hoe lang je in Roemenië wil zijn. Ik zeg, mevrouw, dat weet ik niet. Als, ik werd is kwaad. Ik zeg, als u zo begint, dan, dan niet zo lang. Nou, een dat moeten we toch weten. Waar gaat u dan slapen? Ze hebben ook geen idee. Wat gaat u dan doen? Niets. Ik weet het niet. En eh, uiteindelijk nam ze dan eh, genoegen met die antwoorden. Maar toen wilden ze geld hebben... en eh, ik had alleen Hongaarse vrienden... nou, met moeite weer we aangenomen. En dat allemaal midden de nacht, zeg, gadsverdamme. Jij wordt wel mooi mooie het weer wakker gemaakt... En dan staan ze in een slaapwagen te klooien tegen ze. En dan moet je daar formulieren doen, zoals vannacht. En vannacht hebben we dat weer meegemaakt. Dus liepen we dan eindelijk, en zoveel uren. Waar we eindelijk in slaap gelaten straald In zo'n Goris Mirren slaapwagen. En dan komt er in het midden de zo'n man aan. Zo'n onduidelijke man, zo'n versleten violist. In burger, met allemaal tassen en, en, en bakken met geld, heeft hij ook bij zich. En die gaat dan heel dom weg, pak weg om half één aan jou vragen. En je geflankeerd door twee geuniformde figuren van die gladde jassen. Want dat hebben ze wel van die Duitsers overgenomen, die glande jassen. Dat hebben ze allemaal overgenomen. Hè. Dat, dat, die petten en die jassen en dat hele systeem. En de manier van doen hebben ze overgenomen. En dan gaat die lul IJsland aan jou vragen in het hols van de nacht. Gaat die klot van, ja meneer, hoe lang denkt u in Roemenië te blijven? Twee dagen of zeven? En jij zegt maar wat? Je zegt, nou, het zal acht dagen zijn. En dan kan je zeggen, want je hebt geld genoeg bij je. Om acht dagen verblijf waar te maken. Maar het is toch wel lachelijk dat je daar. zoveel geld voor een slaapwagen moet houden. En dat, als je tegen die man van die slaapwagen zegt, meneer, wilt u die paspoort innemen? Dan nee, dat doe ik niet. die wil je dan nog wel eventueel uh, innemen. Maar dat zit ook niemand. Want in, in al die soort landen. Ja, kun je ook een kaartje kopen van, van, van Amsterdam naar Vlissingen, Dan laat je, je ook meer een boek in de rest Maar dat is van de staat en dat zit ook niemand. Maar dat, dat, dat, dat idee dat je daar wakker gemaakt wordt s'nachts, en dat zo'n man staat te zeuren aan je kop, doodmoe als je bent, van heel gekloond en gerommeld en overal ben je geweest. Dus je bent doodop, die is iemand te kloten. Die gaat gewoon jou vragen, meneer, wilt u even, bent u twee dagen, of bent u drie dagen, wat jij me niet eens weet? Dat weet je toch niet? Je kan je van vervelend dagen hier. En denk ik, ik ga hier weg in dat vuile pestland. Dat is, dat, dat is zo geraffineerd systeem. Dan heb je al die vuile rotsen weer zo groot, die smerige bokkenlij. Als je dat land dadelijk uitgaat, krijg je geen moer terug. Je hebt geen lei omgezet meer. In het geld dat je aanvankelijk wel had. So Ik heb Zomaar middenin, maar deze keer wel hoor, dit, dan maar weer naar zee. naar nou, Peter, we staan aan de Zwarte Zee. Voor onze eindeloze reis. Jazeker. ...zijn we aangekomen... ...aan het einde van de wereld. Constant, hè. Het water is spiegelglad. Er staat wel wat wind, maar het komt, de wind komt uit land. Er zijn geen golven. De haven is zichtbaar. De zandblokken. Een kraan is bezig met nieuwe blokken neer te leggen. Men verwacht... ...een harde winter... Het is een beetje koud aan het worden. En een andere tijd dan toen we hier samen waren. We zijn er niet op hetzelfde tijdstip, toch zijn we bij elkaar, zoals je weet. Nou, Ik aan de bank, het is wel koud. Maar wel zo. Het is een diesellok van de koelige van het haventrein. Maar wel zo overbeleefd. En onze oudejaarsavond. Dus die kan er nog wel bij, hè? Nee, prima. Ik kan er rustig bij. Net ook nog dit weer aangevallen door een hond. Ik, ik, ik heb nu een hond. Het loopt over de boulevard en er komt uit de verte een schreeuwende mevrouw aan. Op mij af. En ik weet niet, niet eens waarom ze gaat schreeuwen... maar het bleek, het bleek dat haar hond, die nog heel ver weg was... geen aanval op, uh, op dit kleine hondje opende. Het werd al heel geschreeuw en ik heb keuzewijf teruggeroepen en dat ze de hond aangeleid moeten houden. Je wordt wel moe van alles, hoor. Je bent de hele dag bezig een beetje tegen van alles hier te verdedigen. Ja, toch? Nee, dit doen we niet meer. Dit gaat te, dit gaat te ver. Wij voeten zo. Aan het begin. En, we... en aan de wortels van het bestaan, zeg ik altijd. En we geven ons zo te midden van de mens. Waar dan ook, of met boten, of met water, of met treinen te maken heeft... of met autobussen, of taxis, of weet ik veel. Met mensen in elk geval. Dat kunnen we niet meer maken. We slopen onszelf. Het zijn al die beelden die je hoofd op hol brengen, Die beelden die maar blijven doorgaan. Een film die niet gestopt kan worden. Wat je al niet ziet. Een koe, vastgebonden aan een seinhuis. Een... Mensen zonder benen, honden met zweren. Honden die door het verkeer razen. Mensen die bedelen, die van alles van je winnen. En Roemenië is heel veel. Het is net of je, of je in tien films tegelijk loopt. Zo ongeveer. En dat, dat, dat maakt veel indruk. Ik zie je kijken. Ik zie je kijken naar die trap die naar zee leidt. En ik ken je goed genoeg, daar moet jij heen. Je kan niet anders. We dalen af naar beneden. Hier komt het water al, Peter. Jezus, man. Kom mee, aan het zwart doen. We knielen nu alle twee. Laat ik water, het water kan overstromen, dat geeft niet. dan komt het, Daar heb je het. Even proeven het water. Kom hier water. Juist, ja, daar heb ik het al. Ja, het is zout water Peter. Ja, gek. Natuurlijk is het, is het zout. Romanticus. En weet je wat ik nou niet precies van je begrijp? nog onge ongeveer wel hoor. Maar jij kan zo genieten. Waar we ook geweest zijn. Altijd desnoods met taxis naar rivieren toe om je handen in het water te houden. Dat geeft toch een grote verbondenheid weer. En toch wil je steeds van het leven af. We zullen het er nog over hebben. Andere tijden. Andere plaatsen. dat het een lang duurt. Ja, dat is toch... Dat voel ik zo... Het is zo alle Jezus er komt nooit een eind van. Het is eigenlijk alweer op te wachten. Dat we nou je ophouden. Ja, en het vreemde is... Dat zou nog heel lang duren, weet ik nu. En dat wist jij toen nog niet. Jij wist niet... dat je nog 17 jaar moest wachten. En dat was... In jouw geval, toch wel heel erg lang. Uiteindelijk werd het 1991. Maar eigenlijk wil ik eraf. Ik zou hier nou zo graag dood willen gaan, bijvoorbeeld. Dat ik niet meer hoefde, niet meer in die trein. En helemaal niet meer verder hoeft. Dat gekloot, al die zo'n baan, dat gezeur, al die moeten naar je werk. En al die gecompliceerde dingen om je heen. Maar wat je graag wil gebeurt nooit. Hè? de mens graag wil, is er niet bij. Dat blijft één grote leider zo is eigenlijk. Dat voel ik er jaren aan, eigenlijk voel je op school vroeger al. Wel... Het is allemaal wel heel pessimistisch, Jan. Niet, niet mis, ik bedoel... In de komende jaren zou je nog verder werken aan je verzameling van alle... de Mozart geschreven muziek, als hij wel... Als je dat dan eenmaal bij elkaar had, wat dan? Maar ik vind deze verhalen nog somber. Ja, het is een beetje pessimistisch misschien. Ik voel dat zo, hè. Daarom zeg ik altijd, maar ik ben meteen doodgaan. Die lange lijn is weg ook niet nodig. Je maakt echt een grote omweg als je met die kist Onze westerse samenleving, die is helemaal toegesweer op het leven. Het heeft niets meer te maken met... Wat er nog omheen is. En ik moet er wel bij zeggen, in zekere zin, dat ik erg eerlijk tegen je ben. Komt er ook wel bij dat ik een beetje nieuwsgierig ben. Ik ben een beetje nieuwsgierig. Als je nou door, wat gebeurt er dan? ik zeg het een beetje waar, want dan moet je nou moet je op wachten. Maar ik ben een beetje nieuwsgierig, omdat ik met zoveel richtingen in aanraking ben geweest. Wat is er nou van waar? Hè? Wat is dat van al deze theorieën om je heen nou waar? Ja, wat is er waar? Ik weet het niet wat er waar is. Je dient het nu wel te weten, want je hebt je nieuwsgierigheid bevredigd door te gaan. Maar wat weet je nu? En wat kan je daar nu nog over zeggen? Niets. Te weinig contact meer met je natuurlijk. Hoewel, hoewel. Toen ik in de Constante aankwam, kon, kon ik een plaats niet meer vinden waar we ooit samen een gesprek hebben gevoerd. Een soort uh, kasteelachtig gebouw in zee. En wat wonderbaarlijk is, bij die zoektocht met de, met de taxi langs de kust stond daar plotseling een auto met jouw naam erop, Ditel. Ik zocht me echt te petten en daarachter was dat kasteel. Dat is toch wel heel raar en toevallig. Ik kom daar op een willekeurige dag na 25 jaar en vind een auto met je naam erop. Als dit een teken van je was, dan kan ik er erg om lachen. Echt waar. Misschien lach je daarboven wel wat. Want hier beneden, ik weet het niet. Ik zie er wel veel blije mensen om je heen. Je ziet mensen lachen om je heen in het algemeen. je in een trein te kijken. Je allemaal met ernstige, diep ernstige, trieste koppen zitten te kijken. Wie lacht er nou eigenlijk om je heen? Come back on Soviet. luistert naar een aflevering van Ongehoord uit 1999... waarin Peter Flik een reis maakte naar de Roemeense havenstad Constanta. En die reis had hij 23 jaar daarvoor ook gemaakt... met inmiddels wijlen vriend en collega Jan Tittel. In 1974 maakte het duo een reis met de Orient Express. En de serie die ze daarover maakten... die is in zijn geheel te beluisteren op het webblog. En dat adres is vpro.nl slash radioarchief. Dus de serie over de reis met de Orient Express... van uh, Jan Titel en Peter Flik. Die kunt u in zijn geheel beluisteren op het webblog... vpro.nl slash radioarchief. En daarmee sluiten we dit uurtje onderweg zijn met de trein af. Er zijn tallen prachtige treinreizen gemaakt voor de radio. En dus zult u met VPRO's Woord hier op Radio 1 in de nabije toekomst... zeker vaker op reis kunnen gaan. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages...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 Voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Dus woord.vpiro.nl. Of u schrijft naar de VPRO ter attentie van Woord postbus 11 1200 JC in Hilversum. Postbus 11 1200 JC in Hilversum. Terugluisteren, dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. Maar je kunt ook luisteren via de speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO. En dan kun je je ook nog abonneren op de podcast. Dat gaat dan weer via vpro.nl slash woord podcast. Het is bijna tijd voor een kort journaal. Wat staat u bij ons hier tot 7 uur nog te wachten? Straks in dat laatste uur tussen 6 en 7 Een compilatie van het radiowerk van Kees van Koten en Wim de Bie. En zo meteen in het volgende uur een gesprek van uh, Willem de Haan met Hans Wijnberg. Ik moet nu zeggen, weilen Hans Wijnberg. Hij was uh, emeritus hoogleraar organische scheikunde. Een heel mooi gesprek, want hij was veel meer dan dat, kan ik u vertellen. En dat zal u misschien nieuwsgierigheid doen opwekken. Goed, graag tot zo meteen na het korte journaal.